Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een paar uur weten we de plannen van het nieuwe kabinet. Om half twee presenteren de partijen hun regeerakkoord. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De partijleiders kijken er naar uit. Het geht on, dus we gaan echt een, een akkoord presenteren. Speciale dag voor u? Ja, heel blij dat we zover zijn nu, ja. Op naar uw vierde kabinet? Ja, dat is bijzonder. bijzonder. Nou, we horen zo dus wat er in de plannen staat. Een paar dingen zijn al gelekt, zoals meer geld naar het bouwen van huizen en het afschaffen van het leenstelsel. Honderden mensen zitten in Hongkong, vast op het dak van een wolkenkrabber. In het World Trade Center van 38 verdiepingen is brand uitgebroken. De trappenhuizen staan vol rook. Volgens een lokale krant zouden inmiddels 1200 mensen zijn geëvacueerd. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis. Ook de Staat, Tones and I, Son Mieu en Wies staan dit jaar op Pinkpop. Het festival heeft 28 nieuwe namen bekendgemaakt. Eerder waren al onder meer Metallica, 21 Pilots en Pearl Jam bevestigd als headliner. Pinkpop is volgend jaar van 17 tot en met 19 juni. En Amerikaanse basketballer Stephen Curry kreeg vannacht na zijn wedstrijd... een flinke bak ijs over zijn hoofd in de kleedkamer... Ah! Zo vierde zijn team de Golden State Warriors een bijzonder record. Niemand maakte ooit zoveel driepunters in de NBA. Voor wie niets van basketbal weet betekent dat hij scoort van ver af. En na de wedstrijd werd Curry verrast met een speciaal shirt. Wat is dat? This is very special, man. Ik heb het I've been thinking about this number for a long time. I even got it on my shoes, so uh, full circle moment, man. I'm just, I'm blessed, blessed for sure. 2.974 stond erop, maar dat getal was alweer achterhaald. Hij gooide er nog drie meer, die wedstrijd. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of 10. Ook morgen is het op veel plaatsen weer bewolkt en wordt het 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Met nu, nu, ZFM Lunchst. ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Goedemiddag luisteraars, dit is het woensdag Lunchroomprogramma op ZFM, de lokale onderzoek van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items. En natuurlijk met veel lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of sigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. We begonnen met Celine Dion, The Power of Love. En ik ga door, ja, we zijn zowat bij kerstmis, met een kerstliedje. Christmas on Broadway.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 I'd like to forget the color, for what they There are a lot of race that need to be afraid. I want the guys to open up, to talk about their pain, about their joy, they live. that Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I Sherry en Yusuf Nidor. Met 7 Seconds. De paden op, de lanen in. Spring op een fiets, behind the beach. Fiets door de duinen van Zandvoort en geniet tijdens een pauze van een lekkere barbecue. Ontrafel een puzzel, volg fietsend een cryptische route... ...en beantwoord alle vragen onderweg of toer langs de kust op een veilige Vespa. Ontdek de prachtige natuur rondom Zandvoort op de fiets... Kies de prachtige route om het Amsterdamse in Duinen of fiets door Nationaal Park Zuid-Kennemeland over fraaie, verharde fietspaden. Niet schrikken als er opeens een kudde wilde paarden overstreekt. Yesterday, all my troubles so far away, now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. And such an De Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. De Shadows is een instrumentale muziekgroep, actief vanaf de jaren 50 van de 20ste eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een sologitaar, een slaggitaar, een basgitaar en de drums. De Shadows waren jarenlang de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard... en het voorbeeld voor tallezen andere gitaristen. De manager van Cliff Richard ontdekte hen in de Two Coffee Bar... destijds het mekka van de Londense muziekscene. Een bood hun een contract om Cliff, die intussen met de hit Move It uit 1958 in Engeland... bekendheid kreeg te begeleiden. Ze vormden een band onder de naam The Drifters en brachten snel een single uit... Toen de Amerikaanse groep de drifters zich verzette tegen het gebruik van hun naam in de Verenigde Staten, veranderden zij die in de Shadows. Hier zijn de Shadows met de Albatross, geschreven door Peter Green van de band Fleetwood Mac. Dit was Brian Adams met Please Forgive Me. Het stond al een tijd lang vast dat Snackbar de Zilvermeeuw... aan de Vondelaanhoek, Tollensstraat, een andere bestemming zou krijgen. In plaats van een bloemenkiosk, wat eerst het plan was... wordt het in 2022 een viszaak met de bijnaam Sandvoorts Vishuis. De naam van de nieuwe ondernemer is Kees Koper. Kees blijkt al een jaar lang bezig om de Snackbar aan te kopen... en de bouwvergunning rond te krijgen... Nu kan eindelijk de vlag uit, want de kogel is officieel door de kerk. Al van jongs af aan is Kees Koper een grote liefhebber van alles wat met vis en de visserij te maken heeft. Hij is al negen jaar het bezit van een visserboot waarmee hij de Noordzee trokseert om zo een mooi stukje zeebanket te vangen. Nu wil hij ook op een andere manier met vis gaan werken. Samen met zijn partner neemt hij de oude snackbar de Silvermeel over en deze plek wil hij omtoveren tot een gezonde vistrateur. De enthousiaste Kees heeft zich zin in. Ik ga de lekkerste kibbeling van Zandvoort verkopen en natuurlijk ook gebakken vis. In de toekomst wil ik ook verse vis gaan verkopen, maar daar zijn weer andere regels voor waar we aan moeten voldoen. Daar moeten we eerst andere maatregelen voor worden genomen. Jimmy Sommer viel met Safe in those arms, en ik ga door met Tanita Tikaram, Cathedral Song. I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw. From the cathedral What I should be So take my time And take my life Cause all the others They wanna take my life And I watch With an intense music Well it's the same for you You hold your hand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 So take my spinnen alle katachtigen. Er bestaan twee soorten katachtige. Spinnende en brullende. Zo stelde de Britse zooloog Richard Owen in 1834. Volgens Owen kunnen alleen kleine katachtige spinnen. Daaronder vallen grofweg vijftig soorten. Van huiskatten en linksen tot ocelotten en puma's. De grote katachtigen zijn brullers. Leeuwen, tijgers, luipaarden en jaguars. Het verschil komt door het tongbeen, Een bot achter in de katkeel. Bij een grote katachtige is dat tongbeen flexibel... waardoor er goed mee kan brullen, maar niet spinnen. Met als uitzondering de sneeuwluipaard... die een flexibel tongbeen heeft en niet spint, maar ook niet brult. Bij kleine katachtigen is het tongbeen stijf... waardoor ze wel kunnen spinnen, maar niet brullen. Toch menen hedendaagse roofdierkenners... dat ook grote katten een springgeluid kunnen maken als ze uitademen... Strenge biologen noemen dat geen spinnen, maar. Want dat doet alleen een kleine kat. Zowel bij het in- als het uitademen. Er is dus nog wat gemaal over deze kwestie. It's about waiting all to feel the sun. The harder it gets, the faster we. Start. die oorspronkelijk is opgenomen door de supergroep USA for Africa uit 1985. Het is geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie en geproduceerd door Quincy Jones en Michael Quinman voor het album We Are The World. Met het verkoop van meer dan 20 miljoen exemplaren... is het de achtste bestverkochte fysieke single aller tijden. Het duo nam contact op met verschillende muzikanten... en uiteindelijk kregen Jackson en Ritchie de opdracht om het nummer te schrijven. Het duo voltooide het schrijven van We Are The World... zeven weken na de release van Do They Know It Is Christmas... en slechts één avond voor de eerste opnamesessie van We Are The World... op 21 januari 1985. Het historische evenement bracht enkele van de bekendste artiesten uit de muziekindustrie samen. Hier is USA for Africa met We Are the World.